Ja, ik zeg welkom bij het tweede uur van de Toestand in de Dans. Mede kan trouwens naar d a n s dans, dans at .nl. En als het goed is, is over een week of wat de website uh, klaar. Ja! Yeah. Uh, ik, sorry, ik ben even afgeleid, want naast mij zit collega Marcel Wijnsteker... zich vreselijk op te winnen. want nu krijgen we een stukje jungle. Nou, even dan voor Marcel... voor de beleving van de luisteraars thuis. Marcel Wijnstekers staat nu op tafel met zijn broek op zijn enkels. Nou, Marcel heeft zijn hoogtepunt van dit weekend weer gehad. Marcel, wat krijgen we nog meer van jou deze laatste uur van deze week? Ik weet het allemaal niet meer. Je weet het niet, het is te veel. Hoor. Oh, uh, Ronstets. Ja, we gaan het in ieder geval hebben over uh, Haagse strandtenten. Oh, en, uh, ja, ja, ja, dat vind ik leuk. Ja, dat is van alles mee aan de hand. Uh, in Den Haag willen ze nog een tijdje doorgaan. Ik snap het niet, want de zomer is toch echt voorbij. Dus... Welke zomer? Ja, waar hebben we het over? Oké. Okay. Leon Brouwer. We gaan uh, bellen met Bas Mooi van uh, Waterfront. Heet uh, die jongen echt Bas Mooi? Ja, Double? toch? Dubbel O. Ja, hij spreekt het gewoon zo uit. Jasper Ruizendaal, die zijn pingeltje muziekje oh ja. ineens in de plaats van Yves La hoorde. Dat heb je verhaal, zeg. Harry Bellen van Bazaar Curieux. Ja. En, uh... en nieuwe muziek. En hele mooie oude muziek. de Het is uh, typisch een plaat waarvan ik weet dat de persoon die nu aan de telefoon is... dat is Harry Hameling, uh, onder andere van ex-Nightown, binnenkort van MyTown... oftewel de stichting Live at Nightown die dan weer programmeert in Nightown... maar ook <laughs> van Bazaar Curieux het erg kan waarderen. Klopt het Harry? Ja, dat klonk lekker, ja. Ja, toch? Ja. Jij staat uh, nu in de Maasilo. Ja. Wat ben je er aan het doen? Bazaar Curieux. Bazaar Curieux, even heel snel. Bazaar Curieux, wat is Bazaar Curieux? Dat is een, uh, een festival dat door dezelfde mensen gemaakt wordt als Motel Mozaïek. En ja, BazakU is eigenlijk een festival wat uh, de nieuwe hippe muziek bij elkaar brengt. Uh, veel rauwe dance, nieuwe dingen. Maar ook. Uh, rauwe dance? Dus. Is, is dit rauwe dance? Is dat wat mensen kunnen verwachten? Ja, dat ik, ja, zou kunnen. Ja. Yeah. Maar ook uh, de Rotterdamse trots uh, Duvel Duvel. Oeh, ja. Opgezwollen, Uit Zwolle. Ja. Dus uh, vrij veel hip hop. Okay. Maar ook uh, Sinden, nieuwe Engelse producer. Uh, Joost van Bellen, die toch ook wel behoorlijk rauw uh, kan... Ja, zijn uh, avond zelfs rauw. Ja, precies. Of, uh, in Rotterdam zullen mensen veel kennen van uh, Freak, denk ik. Ja. En, ja, en op totaal andere kant, alles behalve rauw, dat is uh, Nutjam Rossi. Dat is een dame uit Cameroon die ja, een soort soul-achtige, jazz-achtige, hele warme sound maakt. En die speelt ook op Bazaar Curieu. En, en, en voor zover ik het weet, Sinden, speelt het ook op Bazaar Curieu? Ja. ja. Is dat, uh, zeg maar, dat klinkt als, uh, even voor de, voor, de, voor de luisteraars thuis, dat klinkt als volgt. Dat klinkt als... Dat is, dit is Sinden. Oké. Okay. Zetten we gewoon gelijk even onder jouw interview hoor. Zijn, wij, wij zijn ja. de rotsen niet. Wanneer uh, speelt ah. het zich allemaal af? Ja, het is komende zaterdag, de 15e september, in de Maasilo, wat is dus vroeger uh, de Naam Wauw eten. Ja. En um, het is met ook nog allerlei uh, gitaarbands. En er zijn nog kaarten. Hoeveel kaarten hebben wat kost een kaart? 15 euro gezegd. Dat is goedkoop. Ja, precies, ja. Oké. Okay. En uh, ben jij nou ook verantwoordelijk voor het feit dat Underworld in de Maasilo staat? Ja, dat is een boekje ja, Dat klopt. Dat is met, wat jij net al zei, die stichting van dan Die vroeger altijd de concerten al deed binnen de buren van dan? Ja. Die is ja, eigenlijk altijd nog klaar geweest om weer te programmeren. En zolang Nightown op de weg kruiskamer niet open gaat, gaan wij het op andere plekken doen Oké. Okay. En Underworld in de Marsilo, Coco Rozi in of Corso, en zo'n heel, ja, aantal concerten. En als het goed is gaat in um, maart 2008, night down weer open, onder de naam night En dan ben jij een beetje thuis, Harry. Ja, ja dan, kom je, dan kom je echt weer een beetje thuis, naar heel veel... Heel oh, veel... Man, op. Ja. Omzwervingen, en uh, het is ook wel tof om te doen, trouwens, hoor, om... In Lantaan Venster en in kerken en in Rootoan en uh, buiten op, uh, op het station of gewoon concerten te organiseren. Cool. En dan nu in de Maasilo. Oké. Okay. Dus ik vind dat wel tof. Bazaar Curieu, dit weekend in de Maasilo. Er zijn nog kaarten. Waar kunnen mensen die kaarten halen? Um, Velvet, plato en uh, grotere postkantoren. Kom. Cool. Wij gaan nog een klein stukje luisteren naar de acte die daar deze week ook staat. En uh, dit weekend ook staat. En wij, wij spreken je snel weer. Want j, jij organiseert zoveel. Jij, jij wordt een, een vaste gast hier. Dat hoor ik nu al. Dankjewel. Dankjewel. Veel plezier. Oké. Okay, Hoi. Hoi. Doei. Conscious of it he's beginning to wonder why why the suffering if there is a God Oh, uh, ik hoor hier de zomers weer in Nederland. En dan willen we gelijk even met de, de voorzitter van de overkoepelende strandtentenorganisatie of iets in die geest. Hallo, wie heb ik aan de telefoon? Ja, ik ben Heino Walbroek van de Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen. Sorry. <lacht> <lacht> wie heb ik aan de telefoon, nog één keer? Heino Walbroek van ja. de Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen. Fantastisch. Uh, Heino, mag ik Heino zeggen? Ja zeker. Oké, okay. ja, maar ik weet niet of je ernaar luistert natuurlijk. Ik bedoel, kan het wel gewoon zeggen, maar als je niet zegt, dan luister ik dus echt niet naar. Heb ik ja, ook dat ook ja. um, Ik heb begrepen dat, dat jij uh, wil dat, nee, jullie natuurlijk, want jij bent dan daarvan, ja. uh, willen dat de strandtenten langer open blijven. Waarom is dat? Nou, verschillende redenen. Uh, onder andere natuurlijk omdat het klimaatverand, hebben we deze zomer ook gezien, dat we inderdaad gaan een bugzomer hebben gehad. Dus in dat opzicht zouden wij het lekker vinden als we de herfstkansen erbij kunnen pakken. Dat je langer open kan blijven om, om, zeg maar, gewoon omzet te halen. Begrijp ik dat dan? Omzet te halen en omdat het natuurlijk ook gewoon ons personeel, dat heeft vroeger, hadden we al, kon al gewoon seizoenwerkloos zijn. Maar ze hebben, tegenwoordig hebben ze die regels aangescherpt. Dus dat is allemaal wat lastiger geworden. dus hebben wij besloten, nou dan gaan we kijken of we niet een regeling kunnen treffen, dat zij op jaarbasis in dienst komen. En, uh, maar ja, goed, dan moet je ook wel werk voor ze hebben. En... Uh, toen hebben we tegenover gezegd, nou goed, maar dan willen we wel graag in oktober ook exporteren, want dan gaan ze in november gaan we dan afbreken. Dan kunnen ze december op vakantie tot half januari en dan vanaf half januari wij wel werk voor in. Kijk, nou, nou, nou begrijp ik een aantal dingen helemaal niet, maar ik dacht altijd dat uh, strandtenten gewoon wegwaaiden als je, als je niet weghaalt. Dat is dus heel jo, totaal. Oké. Okay. Maar je wil ah. ze gewoon later weghalen. Die we wel eens gewoon later weghalen, inderdaad. Gewoon 1 oktober, uh, in principe mogen wij van Delftland, het de, de Hoogheemraadschap, mogen wij tot 1 november mogen op de strand zijn. Hè, dan moet het strand schoon opgeleverd worden tot 1 maart. En uh, uh, de gemeente zegt nu, nee, oké, okay, we gaan er 1 oktober vanaf. Wat gebeurt er als je zijn strandtent gewoon laat staan dan? Ah, het risico is met name natuurlijk op het moment dat er een stevige storm komt. Dat, het zijn over het algemeen nog steeds houten gebouwen. Dat dat, dat dat dat het hout in stukken breekt en overal schade aanricht, met name op de boulevard of van de duinen. Aha. Maar waarom, ja ik bedoel, je hebt het, je Je merkt, al, je, je spreekt met een totale strandleek, tenten, strandtentenleek. Waarom ja. zet je die tenten dan gewoon niet van beton en wat hoger neer bijvoorbeeld? Nou ja, dat zijn allemaal regels die vanuit vanuit de overheid niet mogen. Daar zijn allemaal bouwvergunningen ba voor. Die dingen mogen niet van beton zijn. We zijn natuurlijk wel bezig op sommige plekken in Nederland. Kijk, bijvoorbeeld uh, uit, in. Uh, in, in Zandvoort hebben ze bijvoorbeeld een, een jaar rond oh, en oh. daar hebben ze een met. En dan mogen ze de jaar door blijven staan. Ja, daar gaan wel betonnen strandtenten komen. En, en hoe vind jij dat? Een betonnen strandtent? Nee, ik vind het, ik vind het qua charme vind ik het niks. Want ik bedoel, een strandtent hoe van van betonnen zijn. Maar aan de andere kant, op het moment dat er. Kijk, er zijn nog heel veel mensen die het leuk vinden, om zeker met kinderen of als ze de hond aan het zijn, om gewoon wel bij een strand te dringers op, dat er als op het strand lopen en niet bij een zaak op de boulevard. Daar kun je in ieder geval aan voldoen aan die vraag. Ja. Dus het is helemaal niet zo gek wat jullie vragen. Nee, zeker niet. Omdat als het over jaren rond gaat, gaat het natuurlijk niet over alle stranden en dan worden er een aantal uitgekozen. Ja, dat zal, dat zal omgeloot worden of iets dergelijks. Nou, rijden. Ik, ik rijd heel vaak langs Den Haag, maar daar, daar is toch, Deetman is toch daar die burgemeester? He? Die begrijpt er dus gewoon geen zak van, begrijp ik. Nou, daar zijn wij het in ieder geval over eens. Ja, maar dat mag jij natuurlijk niet hard op zeggen. Ja, nou ja, goed, als jij het al zeggen, wil ik het niet herhalen. Maar ik bedoel, ik zeg dat ik het je eens ben. Ja, maar, zeg maar komt man dan wel eens bij jullie gewoon even een kopje thee doen of zo? Nee. Denk... Nee, op zich niet. Maar ik bedoel, kijk, dat is ook een beetje het probleem met, met bestuurders. En zeker met ambtelijke bestuurders. Die zijn natuurlijk altijd een beetje, ja, strandvreemd. Die weten inderdaad net zoals jij eigenlijk zoals je <lacht> zelf vaak hebt. Strand Strandvreemd. Ja, dat is de gek, wil ik aan geholpen worden. Hallo, ik kan, kan ik geholpen worden aan strand, vreemd? heb ja, wel keurs hoor, geen probleem. Ja, nou, nou weet ik ook wel. En uh, ik heb uh, regelmatig gedraaid uh, met feestjes op Scheveningen. En als je daar ook de muziek maar één decibel te hard zet en de wind staat verkeerd, dan zijn ja. er 3,5 bejaarde paardenkop die achter het strand wonen en die gaan dan helemaal over de pis. En dan krijg je als exploitant een gigantische bekeuring. Ja, ja maar, maar dan, krijg je, dan krijg je direct 3500 euro. Hoeveel? En uh, 35, euro. Boete. Zo hard kan ik niet eens rijden, man. Zo'n boete, dat lukt me niet. Nee, dat, dat, dat moet je echt gek doen. En bij de tweede keer staat je een tent. Dat nee, is echt? Een verhaal. Maar dan is een betonnen strandtent wel weer te gek. Bij isolatie zeker, is ja. Bij isolatie zeker. Is maar nou, ik bedoel, kijk, uiteindelijk is natuurlijk gewoon... Uh, het punt is natuurlijk wel een klein beetje, door wonen veel mensen op Schermen in, die klagen. En dat is zelf in binnensteden natuurlijk. Je hier zelf in het centrum van Den Haag, om de hoek bij het paard. Ja, daar kies je voor. Je wil daar wonen. Dus je moet ook dat je dat je in een stad woont. Ja. Al veel mensen doen het niet. Die accepteren niet dat ze aan het strand dat de mensen willen rekenen. Ja, hoe gaat dit aflopen? En volgende week is het een korte Ik heb uh, vandaag de, de conceptdagvaarding afgerond bij de advocaat. Die gaat morgen aan de president van de rechtbank En volgende week uh, komen we de gemeente tegen, de wet Voor de rechter. We spreken het volgende af. Wij bellen jou volgende week terug, want ik ben extreem benieuwd hoe dit hoe dit gaat. En als het lukt, dan geven wij een, een, een feestje ergens in een strandtent bij jullie. Punt. Nou helemaal super. Ja? je hey, dankjewel voor je tijd en tot volgende week. Succes ermee. Oké. Okay. Hoi. hoi. hoi. The local zero, nobody's hero, nobody's child, please yeah. time this nigga out. No, niggas, we get like we can roll, and they can kinfolk, yo homie, it's so simple. Cambodia, Romeo, it's a rodeo, golden monkey, so co-ass, 700 club, like o yo, -E o e o e Ollie, Ollie, I'm some friends, Always be loving, we can't seem to get enough of these. P. Little, we wear it well, like on the bars, yo homie, you call those kids wild. Go home, go home. Come back tomorrow when you got the dope hook hookup No liquor stain fitted, no shame And ain't shitted, it's J-O-N Rainforest pimp man. the same kid sleeping In the club, I snuck in the back way Took the nap, all you motherfuckers get the gas Face, yo grab the ashtray I'm about to celebrate it's Saturday and I'm not Dead A celibate on an elephant Holding my dick in quick saying, man That Cambodia will grab a hold of you quick You never let go, stomp your face Like a step show, it's a different world Dwayne Wayne's got the best flow, and dress clothes By Espo, on the best for life Flight 93, yo, let's roll Spank rock in the headphone, Coke and wet, yo, wet and cold I'll do it till I'm 50 and broke For a 20 to smoke, it's plenty, yo Anybody wanna know about it Tell him ass As Bombadillo, he'll show him about it Play text and sex that motherfucker spank rock. Handjobs jobs and dress up fans, take fans and fake fans. gum a little tongue, I put a strap on for my man. I'm all a bucket and fake nails and fucking. How this bitch get the remix? These solitronics think she's sucking. One said don't know nothing, always bitching about something. Laugh my ass up to the bank, y'all can keep on fronting. Thinking I don't know my place, like yo, this little girl's bugging. Said she save a old face, but those faces loving. I'm the chicken, I'm the shit, I'm getting too big for my bitches. B-I-G-G-E-S-T-C-U-N-T of all the bitches. b i g g e s t c u n t of all the bitches. Oei, vette hip hop jasper ik heb een jasper aan de telefoon hallo jasper Hallo. Hey. Hey. Uh, ik kreeg zo'n raar verhaal te horen van... Uh, mijn Redactie, mag ik al zeggen. Oftewel ook mensen die werkeloos zijn en niks anders doen... Bom, bom, bom de, de avond. Uh, jij hebt een muziekje gemaakt. Uh, wacht even, dat kan ik ook laten horen. Ja, dat klopt. En toen kwam er ineens iemand langs... ...en die zei, oei, dat vind ik een goed muziekje... ...en die heeft, heb jij gezegd, van, ah, dat mag je wel gebruiken... ...en die scoort er nu een... ...ook, dat mag ik niet meer zeggen, van... Uh, ...de kerkgezinde gemeenschap om zijn. Ja, en die scoort er dan een Jezus-hit mee. Klopt dat? Ja. ja, dat klopt. Hoe kan je dat nou doen Jasper? Nou, ja, hoe ik dat kan doen. Uh, ik was gewoon bezig met uh, muziek. Uh, gewoon leuk iets maken. Ja. En uh, nou, toen had ik bedacht van uh, zeg het even op internet. Een kleine stukje. Meestal vinden mensen dat leuk om uh, te reageren. Hoe dat klinkt. Nou en zo uh, doen. Toen uh, kreeg ik op een gegeven moment een mailtje. Van, van wie? Uh, van uh, IJslo Rock. Van wie? Islorak. Oké. Okay. Die dat uh, uiteindelijk heeft uitgebracht. Jong heet Yves, geloof ik hè, een Belgische jongen. Ja, ah, ja, Yves. Ja, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. En um, ja, zodoende. Ik wist, uh, in eerste instantie uh, kende ik hem helemaal niet. Maar, dacht, na, nou, ja. Naar wie luisteren we nu? Luisteren we nu naar jouw plaat of naar zijn plaat? Nee, dit is zijn versie van de plaat. En het gaat om het riedeltje wat we nu horen. Het uh, deentje. Het dingeltje, dit. Maar wat is het probleem? Ik bedoel, jij hebt het toch gewoon geschreven? Dus heb je toch gewoon gedeclareerd bij de Buma Stemra? Nou ja, dat, uh, dat, dat doe ik helemaal nog niet. Want ik ben uh, net begonnen met produceren. Dat zou ik dan even met terugwerkende kracht doen? Wat zei je? Dat zou ik dan even met terugwerkende kracht doen? Ja, nou, dat moet ik doen. Heb, heb je hier met Yves contact over? Nu niet meer, nee. nee hij heeft één wieltje gestuurd en ik heb... Uh, ik heb de sample uh, la laten weten. Uh, ja. heb, heb, je ruzie, ja. heb je ruzie nu met Yves? Nee, helemaal niet. Uh, nee. Ik, heb, ik heb er gewoon verder geen contact meer met hem over gehad. Maar jullie, ga, ga je het hierbij laten of ga je gewoon zeggen van, hé, uh, hey, ik wil mijn geld terug? Nou, uh, ik, ik, ik heb helemaal geen, hij heeft mij geen geld gegeven en ik heb geen uh, ik heb verder. Ik denk dat ik wij ga gaan moet laten, want ik heb verder ook uh, verder ook helemaal niks. Ik, ik, ik geef je een kleine tip. Check dadelijk even, als je in de buurt van een computer bent, www.bumastemra.nl. Daar kan je eventjes checken wat je moet doen. Als jij dit, dit riedeltje geschreven hebt en dat kan je aantonen, dan hoort de originele uitvoering, dat is in dit geval dus Yves de Belg, hoort dat met jou gewoon te regelen. Oké, okay, ja, ik, ik, ik kan proberen, maar ik heb het idee, ik geen poten om op te staan. Nou, ik denk dat je dat wel hebt, maar dat maakt niet uit voor de rest. Ik denk, check het gewoon even www.buurmestemmenaar.nl en nou, dat doen. komt helemaal goed. Nou, ga ik doen. We gaan jou over twee weken terugbellen om te kijken wat hiervan geworden is. Is goed. Dankjewel. Hoi hoi. hoi, hoi. Doei, doei. Echt iedere keer, voor mij heb ik dat al honderd keer gezegd. Beetje, ik begin een beetje op Joep van de hek Joep van het hek te, te lijken. Ik haal steeds hetzelfde grapje. Bukkele bier. Marshall wijnstekers. Ja. Marshall wijnstekers. Ja. Dan Nieuwe Junkie XL. Junkie XL. Tom Holkenberg. Zit al uh, een paar jaar in uh, LA. En uh, die heeft eigenlijk al. Uh, ja, Een jaar of vier is zakken gevuld met het maken van uh, muziek voor films en soundtracks. En die heeft eindelijk weer een nieuwe plaat gemaakt. Hij is terug bij zijn roots. En in uh, februari 2008, 2008 moet de Booming Back at You in de winkels liggen. En uh, in november, geloof ik, verschijnt eerst de EP van die, uh, van de, die plaat. En die heet Moore. En uh, daar had Joost van Bellen ons vorige week al over verteld. Want die gaat daar uh, een soort van videoclip voor regisseren. En, uh, ja. en net uh, hadden wij uh, Harry Hamelink aan de lijn, uh, die dus ook die uh, Underworld-productie uh, op zich heeft genomen. 5 november in de, uh, uh, in de, in de Masilo. Dat, dat uh, concert is al een paar weken uitverkocht, maar hij heeft aan ons een aantal vrijkaarten uh, beloofd. Ja, niet voor ons natuurlijk. Wij nee, mogen ze we weg. Nee, dat doen wij niet. Dat nee, zo zijn we niet. En wat, wat wat wat we dus doen vanaf nu de komende vijf weken nemen we elke week een underworld plaat mee en de de luisteraar mag dan de juiste titel mailen. en die maakt kans op een vrijkaartje. kaartje. je het goeie? Ik ik ik verzin hem te plekken. Ja, ik vind het leuk dat je probeert de regie over te nemen, maar het gaat niet gebeuren. Ik probeer. Nee, dat mag. Oh. Het is goed. Nee, het is een goed plan. Iedere dat week een underworld plaat en degene die de titel herkent die, die maakt kans. Ja. ja. Okay. Leuk man. Ja. Echt origineel idee van je. <laughs> Wat ah, meen je, hè? Nou, ja, ik, ik zie je ik... echt zo kijken. Nou, dit is uh, ja, uniek. Maar goed, wat ook uniek is, dat is uh, Lebe Gluck. Die doet het dus samen met Rodje Sanchez. Dan denk je van, wat doet hij met die man? Hij is toch al lang getrouwd en heeft een aantal kinderen. Nee, hij mixt samen met Rodje Sanchez de nieuwe After Dark compilatie. En dat is alleen aan de uh, ultieme housetop... Uh, voor de ultieme House top weggelegd. En uh, ja, uh, Roger Sanchez die nodig dan elke keer een, een top DJ, internationaal DJ uit, om met hem samen die dubbelaar te mixen. En hij heeft dat nu gevraagd aan onze eigen Leadback Look. Leuk. Dus dat is toch tof. Nederlandse wilde. En uh, ook wel leuk nieuws. Hou je van uh, Dave Clark, van Underworld, van DJ Rush, van Felix de Houtket... van Matthew Johnson, van Guy Boratto? Dan moet je op zaterdag 10 november naar Gent, want dan vindt de twaalfde editie van Eilaf Techno uh, plaats. En de totale, de hele line-up is bekend. Kun je vinden op ilaftechno.be. En uh, ja, dat is al twaalf jaar een uitverkocht topfeest. En dan als laatste, en daar wil ik je toch wel een vraag over stellen. Uh, ik denk dat alle schuiven wel open mogen. Als het mag van jou natuurlijk, want uh, ja, uh, ik heb geen knoppen voor mijn neus. Ik, ik ben zo benieuwd hoe dat nou thuis gaat. Ik heb een interview. Oh, ik oké, heb een... niet. Ja, ja, nee, Zomaar. Zeg ik zou, ja, ik de zou de alle week schuiven openzetten, zowel ja. uh, Leon Brouwer als Marcel als wel Ron Schrikken allemaal wakker en jij hebt een vraag. Nou, wat is er gebeurd? Ik las van de week een artikel uh, in de DJ Broadcast met DJ Roog en zijn broertje Greg van Buur. Ja. Wat gaf hij aan? Hij hekelt de, de invloed van urban organisaties en dj's binnen clubs. Wat hij zegt is, als ik binnenkom in zo'n club staan die gasten altijd te, te knallen als een gek. En uh, als ik daarna nog moet draaien en met mijn house aankom, vinden de mensen het saai. En uh, ja, hij is bang dat de, traditie, de house traditie van het opbouwen, de dj die een set opbouwt en uh, warm draait voor een, ja, een, een top DJ die daarna draait, die gaat daardoor verloren. En uh, ja, ik vroeg me af, heb jij daar ook wel eens last van gehad, Ronald? Dat jij in een club binnenstopt en er is zo'n pannenkoek die al zwaar staat te knallen... en niet weet wat het, uh, de taak van het opbouwen inhoudt... en uh, waar jij dan niet meer overheen komt. Ja, ik, vind het wel, ik vind het wel een discussie waard. Want ja. het is wel zo. De, de Urban is heel erg hot al een paar jaar. En in de clubs worden ja, maar al die... Ja, maar je gaat nu zeg maar, de vraag nog een keer uitgebreid herhalen. Omdat je denkt dat onze luisteraars niet snappen wat je bedoelt. Maar ons luisteraars nee, snappen je heel goed ook wat ik denk dat doet. jij niet begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp heel nou, goed. Maar nou, ik bedoel, nou, dan moet je even reageren. Nou, Rogier je moet gewoon niet zeuren. Punt. Bedoel, want? Hey, wat de DJ voor jou doet of het bandje voor je doet... is toch niet het probleem van degene die dan gaat draaien. En that's it. Zorg maar gewoon dat je er overeenkomt. Je wordt toch geboekt voor een paar duizend euro... Ga er maar overheen. En jij kijkt niet naar het uh, affiche van... Oh, die DJ die gaat naar... Je doet je huiswerk niet. Ik kijk nooit naar een affiche. Maar er doet geen enkele disjockey. Die kijkt nooit naar een affiche. Je komt gewoon op het festival of de, of de plaats der bestemming. En dan zie je wie er allemaal voor je en na je draaien. En het zijn mijn twee uur. En het is DJ Roogse twee uur. En DJ Pietje Pukse twee uur. En, en daarin wil je zoveel mogelijk mensen entertainen. Disjockey zijn is niet echt een heel erg sociaal vak. Uh, misschien nieuws voor je. Gaat gewoon nee, niet. Om jouw want twee ik uur en ja, nee, dat je laatste, is je Ik heb je laatst woorden mixen, maar. Nee, ik denk dat. Het klinkt heel erg lobby van chaos. Uh, een beetje zeiken, uh, omdat de scheidsrechter een uh, verkeerde beslissing heeft genomen. Of dat de tegenstander iets deed. En, uh, uh, uh. Jij bent de man, jij wordt betaald. Maak het maar waar. Wat maar je voor ziet je wel doen? iets gebeuren in de clubs. En dat is dat de ophouden en ah ja, de DJ Dat is al honderd jaar aan de gang. Elke disjockey wil voor jou gewoon scoren. Maar dat is niks anders dan een, dan een bandje die voor jou optreedt met een ander bandje. Als jij in het voorprogramma van de police staat. Wil je, wil je vet scoren. Wil je over, over de police en gaat Wat natuurlijk helemaal niet moeilijk is. Ja, maar ik, ik sprak me laatst een, een, een meisje uit Johannesburg. En die was hier in Rotterdam. En die was op een uh, reguliere houseavond en die begrijpt er helemaal niks van. Want dat is zoiets van, ey, waarom duurt het zo lang voordat het hier een keertje echt los gaat? En er was er zo'n traditionele uh, opwarm-dj bezig en het was vrij uh, rustig. En zij zegt van, nou, Johannesburg gaat vanaf de vij eerste vijf minuten af aan, gaat het gewoon los ja, zo kan je het ook bekijken. Nee, hey, je wilt toch als bezoeker waar voor je geld. Maar ik zie dat we gigantisch uitlopen, want we moeten eigenlijk nu tijd langer nog aan de telefoon hebben. Ga ik bellen voor jou. Ja, bel eventjes. Ik uh, draai dit hele rare plaatje rond. D dit plaatje. Wat is het voor een plaatje? Nou, het uh, lijkt op de Young Folks en uh, dit is een remix door Diplo. Oké, okay. mooi plaatje, vind ik. Ja. Mooi plaatje. We schakelen even snel over naar Barcelona, want daar is uh, MC Ted Langbach. Hey, die Ronaldo, joh. <laughs> hey, hey, he. Kom ik al op El Prat, Kom ik al op El Prat, vliegveld van Barcelona. Ja. Word ik ontboden door de burgemeester ontboden, uh, van Barcelona. Oh shit. En die zegt dan zo van, uh, ja al die posters en die muurschuldigingen nieuws, van Solvation. Dat komt er uit Rotterdam. Wanneer worden die weggehaald? Ja, sorry. Die hangen inderdaad. <lacht> <lacht> ik ben schuldig. De videoclip van Solvation is daar opgenomen. En toen hebben we inderdaad wat met posters gedaan. En je bent niet de eerste die erover begint. Nee, maar die hangen je nog steeds. Wist jij dat? Ja, nee dat wist ik. Want ja, ik was twee probleem, weken hoor. geleden was ik er nog. Hé, hey, maar dat niet alleen. Ik, ik loop op straat en ik kom gewoon om het half uur naar Rotterdam tegen. Ik, ik zag Martin Rudolf, ik zag uh, jongens van de uh, Young Urbans, uh, die was ook, uh, ja, die jongen was beroofd. Uh, Menno van de Gucci Boys. Om okay. het half uur kom je hier Rotterdammers tegen. En dan lees je de affiches en de flyers van alle clubs, de rest En wie kom je dan in tegen? Joris Voorden, Michel de Heij, ja. Sergio van Clone Records. En dan denk je, ja, het is geen wat zo stil is in Rotterdam. Al die DJ's en al die mensen zitten hier. Alles gaat gewoon naar Barcelona. Ha, ha, ha, ha, ha. Wat ben je aan is... het doen in Barcelona? Nou, we zijn even aan het eten. Uh, Petra die had net een soep besteld, dus die uh, tomatensoep uh, zegt ja. Uh... ...die moet terug, die is koud, dus die ogen zeggen van... ...ja, dat is de uh, uh, ja. kaspatje. Oh, ja, die moet gewoon koud zijn natuurlijk. En, uh, dus die zit nog steeds aan die kerspatje. En die er, uh, is er op gaan zitten, net zolang dat die warm wordt natuurlijk. Dus, uh, nou, het, het, het weer is lekker hier, er uh, gebeurt hier van alles... Uh, 28 graden. En dus hebben we hebben vandaag ons uh, boek uh, gepromoot. We hebben nog steeds dat uh, fotoboek van, uh, van de Nauwauw. De Piepops. Ja. Ja. En die uh, wordt hier een aantal boekzaken wordt hier ook gepresenteerd. Dus uh, dat vinden we wel wel prettig. En dan uh, is je ook voor de Rotterdamers. Die uh, elke dag tot elke week uh, in Barcelona komen. ook En ook voor de Barcelona's natuurlijk. Oké. Okay. Uh, ja, en hoe is de Rotterdam dan ook? Het, het is hier 9, 29 graden. Is het hier? En hier draai je allemaal disjoekjes uit Spanje. Heel gek. <laughs> <laughs> uh, José Feliciano? Bijvoorbeeld, en uh, Padiljas. <laughs> uh, okay, Ted. He? Nog een uh, paar maanden en dan uh, is Nightown op de kaart. En maar ondertussen zag ik dat de, de stichting Live at Nightown... waar je dus dadelijk ook mee te maken heeft... concerten aan het organiseren is in andere locaties. Onder andere in de oude... ik krijg het bijna mijn bek niet uit... maar in de oude Night en Wau, wow, de Maas-silo. Ja, je bedoelt een Maas-silo. Ja. Met een Z-I-E-L-O-O-S. Ja, De laaienlichters van Rotterdam-Zuid bedoel jij. Juist. En, en... Ja, dat heeft alles te maken met uh, de potjes die verdeeld moeten worden. En die potjes moeten opgemaakt worden... Ja. Als je potjes dus niet opgemaakt worden, dan hebben ze voor volgend jaar geen subsidie. Da dus dan gaat dat ten koste van alles. En dan gaan ze toch maar feestjes geven in uh, ja, locaties waar andere mensen belast zijn, Ronald. Maar en volgend jaar ook... is dus Nightown weer te vinden in Maidown. Ja, en dan moeten we alle Rotterdammers die allemaal gevlucht zijn uh, naar Europa, buiten Europa, die moeten weer onderdak geven in de plek. Rotterdammers moeten weer thuis kunnen komen in hun eigen stad. En we moeten weer kwaliteit kunnen bieden. Al klinkt dat natuurlijk heel pretentieus, maar we moeten wel met z'n allen de schatten onderzetten en daar weer iets van maken. En ik ben van overtuigd dat uh, de cultuur weer terug moet komen in de binnenstad. Ben je volgende week nog in Barcelona of in Rotterdam? Uh, ben ik nog steeds in Barcelona, dus uh, vanaf volgende, uh, volgende donderdag uh, ben ik weer live vanuit uh, Barcelona. Top, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week, succes jongen. Dag. Uh, wederom zo'n show dat uh, alles uh, uitloopt en, en verkeerd gaat. En uh, dat betekent uh, dat we verzekering <laughs> naar ons zin hebben hier op Radio Rijnmond. Aan de telefoon nu Bas Mooi. Hallo Bas. Hey, Hoi. Hey hey hé. Hey. Uh, Marcel Wijnstekers zit al serieus twee uur aan mijn kop te zeiken. We hebben Bas Mooi, we hebben Bas Mooi. Dat is Ik vind het. dat het tijd wordt voor een potje stevige techno hier op de radio. Ja. Eigenlijk. Nou, dat kan. Ik draai heel eventjes... Kom maar op met de titel, Bas. Ja, ja. Dit is werk van jou, hè? Ja. Is het al verkrijgbaar, Bas? Was ja, wat nou, we nou, nu nou, horen? Uh, ik, ja, ik hoor het niet zo heel goed. Het is de monolink Die komt binnenkort aan op uh, zwarte recordings. Dit is jouw eigen Monolink. Ja, dat klopt. Ja. En die verschijnt uh, ja, over ja, de maandje of vier of zo. Oh, dus, jij, dus wij hebben echt een primeur nu. Ja, we zitten, sowieso. ik heb je, ja, ik heb je vier tracks gegeven vanmiddag en het zijn allemaal nieuwe dingen. En, uh, Want ja, uh, als je het over techno hebt in Europa en dan de, niet de Michel de Heij techno, maar ook weer niet de de, de wat stevige DJ Rush techno uh, voor de leek, dat zijn techno platen harder dan 140 BPM. Maar jij zit daar een beetje tussenin. Ja. Omschrijf jouw geluid eens. Uh, ja, het is eigenlijk vooral duister <laughs> en uh, het is een beetje het geluid van, ja, van een paar jaar geleden wat we proberen een nieuwe, ja, een nieuwe swing te geven. Mm -hmm. En uh, ja, op het moment is er zoveel minimal en zoveel schrans en dat soort dingen. Minimal is de, de, de minimale variant en Schans is het harde. En, uh, ja. maar, maar jouw sound is niet echt super uh, populair in Nederland in de zin van, als ik naar jouw agenda kijk, dan sta jij meer in uh, Engeland, in Spanje, in Frankrijk dan uh, ja, in uh, Nederland, ja, laat staan het, in Rotterdam. Het trekt vooral ja, landen vooral als Spanje, trekt het op het moment heel erg aan. En, uh, nou ja, Nederland is gewoon moeilijk, want het is vooral minimal die uh, ja, de boventoon voert. Ja. En uh, ja, ik merk dat, uh, dat eigenlijk de, de landen, ja, Oost-Europa trekt dat heel erg aan. Engeland zijn we op het moment best wel, uh, ja, best wel populair. Mm -hmm. Dus het ja. gaat, uh, gaat eigenlijk heel goed buiten Nederland. En ja, binnen Nederland zijn er wel wat gigs hoor. Dat, uh, we hebben op zich hebben we niet echt een klagen of zo. Maar... Waarom de aanstaande zaterdag? En uh, dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ze je ja, bellen. Ja, vrijdag. Even corrigeren. Oh, sorry. Uh, vrijdag, ja. Ja. ja. Nee, maakt niet uit. Vertel. Maar, uh, ja, daar hebben we ons cumuleren. Dat is... Uh, ja, in mijn ogen toch een van de toonaangevende jongens uh, in de, ja, de sound die wij doen op dit moment. Strictly Techno in Waterfront. Ja, uh, ja. tegelijkertijd mijn verjaardag. Dus, uh, Perry is erbij, Charlton is erbij. Uh, ja, ik doe zelf ook een set natuurlijk. Nou, ik zou zeggen alvast gefeliciteerd. Er wordt hier druk gecommuniceerd in de studio, uh, want wij moeten ook de partyagenda nog doen. En jongens, niet vergeten, vrijdag uh, ja, aanstaande Strictly Techno in Waterfront. Met onder meer Basmoor. En we zijn ja, beginnen om 12 uur. Bas, dankjewel, dankjewel. voor de tijd en uh, succes man met uh, de producties. Hartstikke bedankt man. Yo, hoi hoi. De partyagenda. Ja, die hebben we ook nog. Uh, vanavond uh, kan je onder andere terecht in uh, de Hollywood musical of Fox School. En daar kan je luisteren naar Cindy Samson, Patrick Rowe en MC Spider. En in de Of Corso draai draaien vanavond hitmeister D en Jermaine S... Uh, en in Club 4, daar uh, hebben ze het één jaar besteld met Benny Rodriguez, Leroy Style en Mark Benjamin. Morgen kun je terecht in uh, Club Re Revolution met uh, Ad Motta. Oh. Ja, en uh, in Of Corso, dan, daar is uh, Electro en hop. <laughs> even voor de duidelijkheid, wat betekent... Uh, uh, Oh. Ja, ik zat even verkeerd te kijken. Ik denk geen feestje. Ik sluit weer aan op donderdag, maar het is nog steeds vrijdag. Club Elektriek in Novo Corso. Daar draaien Erik de Man en uh, DJ Lacroix. Die draaien electro en hip-hop. Lacroix die hip-hop draait, ik ben benieuwd. Misschien moeten we toch gaan kijken. Ik niet. Um, Strandje aan de Maas, uh, nog steeds open. Dance Dance en uh, DJ Funk iDef. Of uh, het feestje van Waterfront waar we het net uitgebreid over hebben gehad. Ja, en uh, Latin Lovers uh, heeft een feestje op het strand van uh, Jam Beach. Aanstaande zaterdag met uh, Roger Jip Deluxe, Jeroeski en natuurlijk uh, Chris Rocks. Uh, en in de catwalk uh, kan je terecht uh, voor het feest dat heet Musical People Session. En daar kan je onder andere luisteren naar uh, Kadir Pelli en Pablo Piaggio. Uh, en verder, uh, aanstaande zaterdag, hebben we ook nog uh, het feestje in de Masi natuurlijk, Bazaar Curieux. Onder andere duvel, duvel opgezwollen, Sinden en Joost van Bellen. En in de Of Corso hebben we het tweejarig bestaan van Miss Monica. En uh, daar is onder andere MC Hanna Hai uit Parijs aanwezig. Heel leuk. Hebben we het tweejarig bestaan van Miss Monica? Ja, uh, Miss het, Monica, de Het diva feestje, stereo. Ja, absoluut die stereo cool. in de Of Corso. Leuk man. Ja, hartstikke leuk. En in de waterfront kan je dus onder andere terecht voor de techno-avond met Bas Mooi. Ik vind dat jij een fijne stem hebt op de radio. Nou, meen je dat? Ja, ik denk ah, gewoon ah, okay. lekker nou, zo dat ik denk van... Goh, wat heeft die man een fijne stem. Ja, nou, dan gaan we dat vaker doen. Ja. Dat was het, Dat waren de... Meestal krijg dan een Q hè, jongens? Even doe even die Q. Dit was het. Ja, en maandag kan je natuurlijk terecht in Club V. In Club V. Ja. Bij de disjockey tussen de 25, 25 en, en de 30. 35. En Nou gaat ineens Marcel Wijsteks aan mij vragen hoe ik een plaat herken. Dat is toch heel raar, maar goed. Volgende week zijn we er weer. Hoorde ik van de week ook een mooie. Ik luister tegenwoordig eens naar radio en zei iemand. Volgende week zijn we er weer. IJs en wede dienende. Ik zou zeggen, wordt de van het strandtenten overkoepelend orgaan van Oostvoorne ofzo. Marcel, dankjewel dat je er was. Alsjeblieft. Ik, ik vind het echt fijn. Dat viel goed vandaag, want je ja. is zo te glunden en heel te ja, ja, ja, kijken. Ik, ik vond het echt fijn, je was ja. echt opdreven, dankjewel. Dan Stuts. Ja, ik heb genoten van die uh, Ghostface-killerplaat. Oké. Okay. Ja, dat is plaat. hippe oké, plaat. Gadgetman, dankjewel. Graag gedaan. Ik meen het, hè, dit keer. Dankjewel. En uh, Lisa De Bosch, dankjewel voor je aanwezigheid in de studio. En binnenkort staat die website echt online en mensen worden er echt gek van. Ja? Oké. Okay. Volgende week zijn we, dankjewel, nog een klein stukje... Joy, Joy, Joy, Joy